3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat een luxe. Drie Nederlanders in de kopgroep van deze 17e etappe in de Tour. Ook viel zit weer in het wiel met een wijntje op, vermoedelijk. <laughs> Eerst het NOS Nieuws met Raymond Seret. De leider van de VN-waarnemers in Syrië, de Noorse generaal Moed, vindt dat een nieuwe missie in Syrië een ander mandaat moet krijgen. Dat heeft hij gezegd tegen NOS-correspondent Sander van Hooren. De missie zou een meer politiek karakter moeten krijgen. De termijn voor de huidige missie loopt morgen af. De VN-veiligheidsraad moet vandaag een besluit nemen over verlenging van de missie. Zonder politieke steun heeft een waarnemersmissie geen betekenis, zei Moed. Whatever comes, we need. Een heel sterk en efficiënte leadership van de Security Council is nodig voor het zenuwen van de Syriërs. Als we kijken naar de vervolging die er is. Elke dag om ons. Een nieuwe missie zou zich kunnen inzetten voor lokale wapenstilstanden. waardoor een landelijke oplossing van het conflict dichterbij kan komen, aldus de VN-generaal. In de Russische provincie Tatarstan zijn twee aanslagen gepleegd op moslimgeestelijke. In de hoofdstad Kazan raakte de mufti van Tatarstan gewond bij een aanslag op zijn auto. Zijn plaatsvervanger werd elders in de stad doodgeschoten. De politie zoekt de daders in de kring van salafisten. Beide slachtoffers waren uitgesproken kritisch over de toenemende aantallen radicale moslims die vanuit de Caucasus naar Tatarstan komen. Zij streven naar de stichting van een kalifaat in de regio, een onafhankelijke staat gebaseerd op islamitische beginselen. In Ivoorkust zijn voor het eerst vrouwen veroordeeld voor het besnijden van jonge meisjes. De negen vrouwen kregen een jaarscel en een geldboete. De rechtbank achter bewezen dat de vrouwen in februari zo'n 30 meisjes hadden besneden... tijdens een rituele plechtigheid in Catiola in het noorden van het land. Hoewel de praktijk sinds 1998 verboden is in Ivoorkust... wordt nog altijd ruim 40 van alle vrouwen besneden. Nokia heeft het afgelopen kwartaal de omzet met 20% zien dalen... naar 7,5 miljard euro. Vorig jaar was dat in hetzelfde kwartaal nog 9,3 miljard euro. Nokia doet het vooral goed met goedkope mobiele telefoons... maar de fabrikant heeft nog altijd moeite... de grote concurrenten Apple en Samsung bij te houden... op het gebied van smartphones. Nokia werkt hard aan een inhaalslag met de Lumia-smartphone. Daarvan zijn er afgelopen kwartaal 4 miljoen verkocht. De Amsketen van burgemeester van Waalre is tussen de verbrande resten van het gemeentehuis teruggevonden. Burgemeester Henry de Wijkersloot is er erg blij mee. Volgens hem is hiermee het symbool van Waalre gered. De ketting werd vanmorgen teruggevonden in de werkkamer van de burgemeester. Vanochtend bleek dat er inderdaad brandweerlieden eh, het gebouw ingingen... om eh, de, de, de, de paspoorten uit de kluizen te halen enzovoort. Toen zei ik, nou kun je ook even kijken waar mijn... Eh... Uh, keten is gebleven. Die ligt daar en daar. En dat hebben ze gedaan en ze kwamen triomfantelijk echt naar buiten. Meldt, kijk eens, hij stinkt naar rook, maar hij blinkt eigenlijk nog. En dan het weer. Wisselend bewolkt enkele buien. Later in het noordwesten droger en wat zon. Temperatuur 17 graden aan zee tot 19 graden in het oosten van het land. Morgen afwisselend wolken en zon met ook wat buien. Vanaf zaterdag wordt het droger en warmer. ANUB verkeersinformatie. Op de A10 West naar Zaanstad staat 3 kilometer verder bij de Koenternol. A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert 4 door een ongeluk. Maar de rijstroken zijn weer vrij. En de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 5. En dat komt door werkzaamheden. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Uw oude parketvloer weer als nieuw?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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. De Tour. Ja, we zitten dus in de laatste bergetappe, Mooie mooie rit. Een grote groep is er vandoor, onder wie dus drie Nederlanders. En ze zijn bovenop de coach de buur. Even denken, wie was daar als eerste boven, Gio? Ja, nou, drie keer raaien. <laughs> Thomas Vuckler had al acht punten voorsprong. Op Kessiakov in het klassement om de bolletjes trui. Dat worden er nu negen, want hij pakt twee punten. Kessiakov pakt één puntje daar. Ze sprinten er wel nog eventjes om. Maar Vercler blijkt toch echt de beste te zijn als het aankomt op deze klimmetjes gisteren. De beste in die monsteretappe over die vier enorme hoge goals. Maar ook die drie Nederlanders natuurlijk gewoon goed daarbij in de groep. In het pelotonne tempo nog steeds gemaakt door de ploeg van Liquigas. De ploeg van Vincenzo Nibali en Peter Sagan. Zij proberen het verschil niet al te groot te laten worden. En het verschil is ook nog steeds niet al te groot. Twee minuten en 31 seconden terwijl ze nu langzamerhand gaan beginnen aan de aanloop in de richting van de Port de Ballet. We gaan uh, dadelijk eerst nog even sprinten. Zit al in de laatste vijf kilometer uh, voor die tussensprint in Loure. Daarna gaan we eten in Aveu, tenminste. We, dat gaan de renners natuurlijk vooral doen. En dan gaan we beginnen aan die hele lange aanloop... richting de Port de Ballet. Ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Op dat korte, maar zeer verneinige klimmetje net. Die Cote de Beur. Zou een klimmen kunnen zijn uit uh, luik Luikbassen, luik Zo heel verenigend zo nu en dan. Heel erg stel. En dan kan een kilometer, want dat is die maar ruim lang 1,2 kilometer... Kan dan heel erg lang duren. Daar viel op dat Johnny Hogeland erg attent zat. Zat zo'n beetje vierde, vijfde positie. Gisteren baalde hij als een stekker dat hij er toch relatief vroeg af moest. dan zat ietsje verder weg. En nu zijn we bezig aan de afdaling. En die kan, kunnen we ook wel opschrijven als behoorlijk stijl en venijnig naar beneden tussen de bomen door. Kijk nog even in de richting van die ballet waar we strakjes dus overheen gaan. Dan zie ik dat daar de donkere wolken toch nog wel om de top heen hangen. Heen hangen, dus ik ben heel benieuwd hoe dat strakjes gaat zijn in de beklimming en daarna de afdaling van de Porto-Ballet. Zover is het nog niet. Kopgroep bevindt zich op vier kilometer van de tussensprint. Le Tour chez vous. Tour de France. Ik zit even te zoeken in het rondeboek, Salisbury Hill. <lacht> uh, tweede categorie, ja, nou, dat kan. Hoe lang is die klim? Uh, kijk, man. toch wel gauw uh, twee kilometer. Uh, Pieter Gabriel was dat. De burgemeester van Waalre heeft zijn Amstketen terug. De keten is tussen de verbrande resten van het gemeentehuis teruggevonden... en door de brandweer uit de puinhopen gehaald. De burgemeester is er blij mee. Nou... Uh, ik zal u zeggen, toen ik, u vroeg me dat net, wat was uw reactie gisteren toen u het zag? Die rokende puinhoop en eigenlijk was een van de eerste gedachten. Ik wil wel mijn keten terug. En uh, vanochtend bleek dat er inderdaad brandweerlieden uh, het gebouw ingingen om uh, de uh, kluizen, de, de paspoorten uit de kluizen te halen enzovoort. Toen zei ik nou, kun je ook even kijken waar mijn... Uh,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 Zo'n horloge door de dood nog steeds. Um, we gaan eens kijken hoe het is in die 17e etappe. Drie Nederlanders er vooruit. Wordt er een beetje samengewerkt in die kopgroep, Gio? Ja, er wordt wel wat samengewerkt. Maar je ziet toch ook af en toe wat oneenigheid op een gegeven moment. Een, een van de drie renners van Euskaltel. Die dan een meter of 100 voor dat uh, groepje uitrijdt. En de hele tijd maar om zit te kijken van waar blijven jullie nu. En dan een uh, sprintje om uh, de supersprint. Ja, ach, het doet er eigenlijk allemaal niet zo toe. Ik heb het trouwens even opgezocht voor je. Die Salisbury Hill. Salisbury Plains uh, in het zuiden van Engeland. Hè? Ja, dit jaar komen ze er niet. Dus uh, helaas kun je mooi fietsen trouwens. Ook volgens mij daar in de buurt van Cornwall helemaal. Daar in het zuidwesten van Engeland. Maar het tempo in die kopgroep ligt wel hoog. Ik heb ook nog een update van het medische front. Want eigenlijk had die kopgroep uit 18 man in plaats van 17 man moeten bestaan. Want uh, het was Chris Anker Seurensen. Uh, toch ook een uh, man die veel in de bergen aanval is gegaan. Die gisteren er ook weer bij zat. Die kwam ten val in het begin van de afdaling van uh, die kol en wat gebeurde er? Hij probeerde een krant tussen, uh, ja, onder zijn jasje te stoppen. Alleen die krant uh, die kwam in zijn voorwiel terecht. Hij probeerde hem er uit te peuteren. En dan weet ik niet wat er gebeurd is. Of hij nou met zijn handen tussen de spaken is gekomen. Of dat hij gevallen is. In ieder geval zijn hand zit helemaal onder het bloed. Zijn linkerhand. En hij is zojuist even bij de dokter langs geweest. Om daar in elk geval uh, zich te laten behandelen. Maar hij zit dus niet in de kopgroep Sørensen uit die zo actieve saxoproef Want je kunt zeggen wat je wilde. Uh, ze hebben daar veel uh, gedaan. Uh, ze hebben weinig uh, toppers natuurlijk meegenomen na de Tour. Omdat Contador natuurlijk niet mag rijden. Maar toch wel iedere dag proberen ze erbij te zijn in de aanval. De sprinten zojuist. Die supersprinten. Daar, uh, daar hebben we in ieder geval vooraan een beetje beweging gezien. Sebastian. Tussen uh, Perrault, Jean-Christophe Perrault en Sandy Kazaar. En volgens mij won Perrault daar. Uh, dat sprintje van uh, Kazajade werd inderdaad al even aangezet uh, tussen die twee. Wat je toch niet vaak ziet. Er is een hoop gedoe in die kopgroep. Een hoop oneenigheid. We zijn in uh, Izauur uh, 81,5 kilometer afgelegd. En er is dus nog 62 uh, kilometer te rijden. En nog een kilometer of vijf verwijderd van de ravitaillering. Nou, en wat bevoorrading kunnen de koplopers denk ik wel gebruiken. Mooi dorpje plaat trouwens waar we nu doorheen rijden. Draaien en keren langs ook een prachtige oude kerk... Laten we nu uh, langs scheuren. Maar daar in de kopgroep hebben ze meer oog voor elkaar dan voor de omgeving natuurlijk. Want uh, er is toch wel wat oneenigheid. Er net ook weer een van de drie renners van Euskaltel die uh, daar eventjes weg zat. Met een van de drie ook renners van Movistar. De Spaanse ploegen zijn dus buitengewoon goed vertegenwoordigd in deze etappe, in deze kopgroep. En nu is er zelfs even een klein breukje in de kopgroep. En uh, moet volgens mij Alexander Vinokourov hemzelf uh, daar dat gat gaan dichten verklaren. Er zit daar net achter Vino of ten Dam. Ook even achter het hele kleine inimini breukje dat we even hebben. Hogeland zit er ook ietsje verder van achteren. En Pieter Wenink, die waagt nu dan als eerste de oversteek. Die heeft het gevaar in de gaten. En zo blijft het erg onrustig. Die groep is eigenlijk te groot. De groep van 17, dat is eigenlijk een te, iets te grote groep om in deze fase weg te rijden. We gaan weer over een verkeersdrempel. We laten dat plaatsje van net iets Laten we achter op weg naar St. Dan naar Aveu, daar dus eten. En dan gaan we beginnen aan die prachtige, lange beklimming van de Port de Ballets. MUZIEK you one more you. night. Van het album Overexposed Maroon 5, One More Night. View in the view. Filemon, goedemiddag. Goedemiddag. Hij is in het uh, village d'Arrivé, dus jij staat daar. Uh... <laughs> ja, dat klopt toch niet? <laughs> ja, ja, ik ben ook. Ik, ik kom net aangestrompeld, echt. Ja, want ik begrijp dat jij zelfs die laatste klim hebt gefietst, hè? Ja, ja, ja, ja. Met heel veel anderen, moet ik zeggen, hoor. Uh, ook veel die mij ingehaald hebben. Uh, ook oude mannetjes. Maar uh, ja, dat is fantastisch, joh, om voor zo'n peloton zo'n zo kool te beklimmen. Er staan echt enorm veel mensen al langs de weg. Je wordt aangemoedigd alsof je een Wiggins zelf bent. Je wordt geduwd, er wordt water over je heen gegooid. Het is echt, het is echt fantastisch. En ik... ik, ik ik deed dat dan samen met uh, mijn producer Bart, die overigens dik gewonnen heeft. Ondanks dat hij nog af moest stappen omdat hij last van zijn knie had. En, maar ook heel veel andere mensen uit allerlei verschillende landen... zijn er aan het klimmen en aan het afzien. Dat is echt... Uh, ik ben helemaal gelukkig daarvan geworden. De, de, de profs moeten straks die klim doen. We hoorden van Michael Bogert al even dat het begin met name heel stijl is, hè? Ja, het beginstukje van die perissure is heel, heel stijl. Daarna wordt het wat minder. Dan ga je een stukje naar beneden. Dat is een hele mooie lopende afdaling... Dat, uh, dat kan Wiggins ook prima. Die, niemand kan er niet uh, wegrijden als betere daler, denk ik. Maar daarna komt er een rotstukkie. dat. Is, oh, dat dan, dan is het in één keer echt helemaal niet leuk. Als ik eraan terugdenk, dan word ik alweer helemaal chagrijnig. En daar stonden gelukkig net wat Nederlanders die uh, mij even geduwd hebben. Ja, wat, wat, van, weet... wat voor mensen kwam je allemaal tegen onderweg? Nou, wat wel mooi was, de Wout Pools fanclub die, uh, stond daar nog in vol ornaat. Ondanks dat hij natuurlijk uh, thuis in de Lappenmand ligt... wordt hij vanaf die plek nog uh, ontzettend aangemoedigd. Dat was echt mooi om te zien. En wat ook leuk is, is een uh, groepje uh, Kazachstanen... die uh, Vinokorov heel groots bedanken. Zijn hele grote posters met thank you, Vino. Uh, omdat het natuurlijk zijn laatste tour is. En die nemen op deze manier waardig afscheid van uh, deze grootste... en ook een beetje stoute wielrenner. Maar, ja, ja, precies ja. Uh, maar zeker ook groots. En, en die komen dan helemaal uit Kazachstan om daar op een berg te gaan staan. Ja, maar je ziet ook wat, wat daar rondfietst. Dat zijn uh, heel veel Australiërs ook. En uh, veel Britten natuurlijk. Maar ook van die, van die Baskische je oude mannetjes die je dan ongeveer voorbij sprinten. En wat ik ook beseft heb is hoe vervelend het is... als er mensen barbecuen langs de weg. Dat ziet er natuurlijk allemaal heel gezellig uit. Maar <lacht> je zit zeg maar al de hele tijd in Doe het rood rijden. En dan krijg je zo'n zo worstelucht in, in, in je gezicht. En die spa Spanjaarden kunnen heerlijke worstjes maken... maar dan heb je geen zin in tijdens zo'n klim. Nee. En, en ook, er was ook iemand met een spuitbus nog uh, op, snel iets op de weg aan het spuiten. Dan krijg je die walm van die spuitbus... Uh, in je neus. Dat, dat soort dingen, dat is niet fijn. Die frisse berglucht, dat is toch wel het uh, mooiste. En hey, nog even die fanclub van Wout Poels. Uh, die hadden natuurlijk al geboekt, dus die dachten... ja, we gaan toch maar gewoon of zo. Of, of hoe zat dat? Ja, die, die, uh, die hadden waarschijnlijk al geboekt. En ik moet zeggen, ik, ik ben niet gestopt... want ik denk, als ik af ga stappen, dan kom ik <laughs> helemaal niet meer boven. Maar die hadden wel alles uitgestald. Echt posters, vlaggetjes, uh, alles erop en eraan. Het was echt een, hele, een heel theatertje wat ze daar gemaakt hadden. Ben je, wel, ben je wel op de fiets blijven zitten? Heb je hem in één keer gedaan? Ja hoor. Ja, geweldig. Nou, eigenlijk niet. Nee. nee ja, heel even. We hadden geen drinken meegenomen. Dus we <laughs> hebben alleen maar even een flesje water gehaald. Maar toen direct weer de, de fiets op en dat is natuurlijk heel lastig, want sommige stukken zijn zo stijl. Dus dan moet je eerst weer een stukje de berg af om je bedaal uh, in te klikken goed. En dan uh, moet je weer weer naar boven. Er ja. staan allemaal mensen die je omhoog duwen toch? Ja, nou ja. Er zijn hier <laughs> natuurlijk wel minder Nederlanders. Ja. Dus uh, ik heb het ze wel gevraagd ook. <laughs> dat <laughs> is niet <laughs> zo je de hand doe. Jij rijdt die, de, de cons alleen maar in de auto. <laughs> ja, dat is waar. Maar dat weet iedereen ook. Ik doe daar ook niet stoer <laughs> over. <laughs> nee, uh, ja, ik voelde me ook heel stoer toen ik hier kwam, hoor. Bij de, bij de nos equipe Maar <laughs> ja, het is niet dat je dan... Ik, je verwacht dat je een beetje juichend onthaald wordt. <laughs> <laughs> Viel tegen, waarschijnlijk, ja. maar eens is het een gele trui halen, Filemon. Hé, je had het over een flesje water. Maar uh, we zijn er ook benieuwd naar het flesje wijn... Uh, wat er vandaag bij hoort. Ja, het is een, uh, een, een wijn met uh, eigenlijk een nieuwe wereldstijl... maar wel gemaakt in de oude wereld. Het uh, zijn de jonkies van de familie van, uh, die Tariquet bezitten. Natuurlijk het uh, be bekende Armagnac gebied En die hebben een, uh, ook witte wijnen uh, zijn ze gaan maken. En die zijn heel toegankelijk. Ik uh, proef ze altijd samen met uh, mijn producer Bart Meijer. Dat is niet zo'n wijnliefhebber, maar deze vond hij na één stok al heerlijk. Klassiek uit 2010. Iedereen lust hem. Nou, er is ook weer een filmpje, neem ik aan, van gemaakt. En dat komt uh, vanavond uh, ook de site uh, te staan. En uh, jouw reportage natuurlijk vanavond te horen uh, via de Radio 1 Sportzomer. Douche dan maar nu. Ja, ja, waar is hier een douche? <laughs> <laughs> Bovenop een berg. Ja. Ik denk dat er een flesje water over me heen gooien wordt. Oké, okay, Filemon Westelink was dat. Vanuit Frankrijk. Tot morgen. Tot opaar. Ja, stonden er nou een paar skyrenners uh, stil, Gio? Nou, ze stonden niet alleen maar stil, ze waren uh, gevallen. En dat is natuurlijk toch niet de bedoeling. De ploeg van de gele trui wil natuurlijk uh, zo compact mogelijk in de richting van die volgende beklimming gaan. In de richting van de Porte de Ballet. Maar ineens lagen daar Richie Port en Mark Cavendish op het asfalt. Uh, Cavendish, oké, okay, die kunnen ze wel even missen dadelijk in die beklimming. Maar Richie Port is toch een van de belangrijke pionnen daar in dat uh, Treintje, als je dat zo mag noemen. Treintje bergop voor de gele trui voor Bradley Wiggins. Hij doet altijd veel werk. Ik zie dat Mark Cavendish nu aan de bumper van de auto van BMC. Van Kadel Evans dus teruggebracht wordt naar het peloton. Dat is wel slim hoor, want als je dat aan je eigen ploegleidersauto doet... dan krijg je meteen de jury op je dak en dan uh, krijg je meteen ook een straf. Hoewel Cavendish daar waarschijnlijk op dit moment niet zoveel om geeft. Peloton is nog steeds lang gerekt, veel groen vooraan. Dat zijn de ploeggenoten van uh, Liquigas, de ploeggenoten van Nibali. En ik ben benieuwd wat die straks van plan is. En die kopgroep die is er nog steeds 17 man, 2 minuten 44 voor het peloton. Met drie Nederlanders daarbij en een open oneenigheid. Onafgebroken breukjes bij die kopgroep. En dan moeten de gaatjes weer gedicht worden. 17 man betekent ook veel ploegleiderswagens natuurlijk daarachter, maakt het allemaal nog nerveuzer ook om de koers te volgen, maar wel mooi nu ook weer een breukje in die kopgroep zo te zien, waar Laurens Tendam eventjes in het tweede gedeelte zit en die kopgroep begint zo langzaam maar zeker te klimmen, want we hebben Aveu hebben we gehad, daar was de ravitaillering en als je dan naar het relief kijkt ja, dan zie je dat de weg vanaf hier gewoon op begint te lopen, officieel is die Portebalet 11,7 kilometer lang, maar de eigenlijke klim. Eigenlijk is het veel langer als je kijkt naar dat relief. De aanloop naar die klim is veel langer. Ten dan eventjes inderdaad in het tweede gedeelte van die kopgroep, waar uh, toch weer eventjes een klein breukje is. Een van de Mobistar renners, die uh, rijdt daar weg ook Hogeland En Wening zit uh, in het uh, tweede gedeelte, om het zomaar even te noemen. Er wordt uh, volop gedemereerd. ook Leclerc uh, probeert het nog een keer. Ja, het is uh, attent, uh, je moet attent rijden. Perrault, nu even bij de ploegleiderswagen. Daar worden Daardoor worden wij eventjes opgehouden. En het is inderdaad een van de Mobistar-renners die probeert weg te rijden. Leipheimer gaat daar naartoe. En de Nederlanders zitten nu allemaal een beetje achterin. Stortoni demereert ook naar voren. Het blijft erg onrustig in die kopgroep dat het plaatsje Morlajol heeft gehad. Dat betekent dat ze 91,5 kilometer hebben afgelegd. Met de Olympische Spelen verder in Londen zullen ook drie Nederlandse tafeltennisvrouwen actief zijn. Li Jiao en Li Jie gaan het proberen in het individuele toernooi. Maar de beste kansen liggen in het Landentoernooi, waar Elena Timina het team compleet maakt. Met z'n drieën hebben ze een schat aan ervaring. Maar of het genoeg is voor succes. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De tafeltennishal Papendal is haast een museum om te zien... met allemaal spandoeken van de helden van Welleer. Mirjam Homan, Danny Heijster, Trinko Keen en natuurlijk Bettine Vriesekoop. En het is in dat decor waar de hard getraind wordt. Het is de bondscoach, een Chinees... Die de ballen afvuurt op Li Jiao, de kopvrouw van de Nederlandse ploeg, ook met een Chinese achtergrond. Tijdens het trainen worden de hele gesprekken gevoerd, alsof het geen tafeltennistafel maar een koffietafel is. De ploeg bestaat uit drie dames, naast Li Jiao ook Li Jie en Elena Timina. En even tellen? Ik ben 28, uh, 43 39. Bij elkaar zijn ze 110 jaar oud. Dat, dat is inderdaad zo. Wij zijn uh, erg ervaren en. Uh, wij zijn uh, op leeftijd en. Uh, ja, wij zijn nog steeds supergoed. Eén brok ervaring dus, en dat is belangrijk in deze sport? Mm, ja, eigenlijk wel heel belangrijk. Ervaring. Want. Uh, denk ik om. Uh, de juiste beslissingen te nemen op um, moeilijke momenten. Ja, ja rustig blijven. Uh, kunnen kon relativeren en uh, goede tactiek kiezen en uh, ja die soort dingen. Omdat je uh, veel belangrijke momenten mee hebt gemaakt. en uh, De Olympische spelen iedereen uh, is extra zenuwachtig, denk ik. Dus daar helpen we mee. Maar dan de ervaring op Olympisch gebied. Daar is het Elena Tibina die de koploopster is. Uh, dat is dat dus de vierde. Dit wordt de vierde. Ja. Daar waar Li Zhao met haar 39 jaar op gaat voor hoeveel ze spelen? Tweede dit is. Ja, hoe komt dat? Uh, omdat ik uh, pas uh, uh, later begon met internationaal internationale wedstrijd. Mm -hmm. Zeker uh, toen ik in China was, heb ik uh, niet kunnen tegenwoordigen van het Chinese team. En in het Nederlands kan ik gewoon uh, ja, goed presteren tijdens het internationale toernooi. Dus daardoor kan ik pas tweede spelen. En dat geldt ook voor Li Jie. Maar ze maakte wel Peking mee, 2008. Dat werd geen groot sportief succes. Maar ze zijn wel een ervaring rijker. Ja, omdat uh, Olympische spelen toch uh, heel bijzonder. Vier jaar één keer. Dan ja, niet hetzelfde als je WK hebt elke jaar. Dat is eigenlijk heel spannend. Ik weet het niet. Eh, want uh, misschien moet je gewoon juist relaxen. En uh, wat uh, niet te veel na te denken. Maar ja... Zeg je makkelijker dan uh, doen. En nu weer zo dichtbij. En uh, volgende zondag is het de eerste wedstrijd. Dus ja, ik voel de spanning alweer in mijn lijf. Maar dan nu de Spelen van Londen. Even de medailles stellen. Hoeveel hebben ze er al? Wij speel. Geen eens. <laughs> no. <laughs> nog niet. Kijk, daar moet dus verandering in gaan komen. Ja, dat, uh, gewoon om nog een keertje mee te doen met alleen maar spelen. Nou, dat, ja, dat is niet waard. Wij willen echt uh, dit keer. Uh... Echt van met gaan. Of dat lukt wel, dat is een heel grote vraag. Ik geef ons niet zo superveel uh, kansen, maar die kans bestaat. En uh, zelfs als het maar half kans is, dat gaan we proberen te pakken. Maar aan de andere kant moeten we realistisch blijven. Want Lidjaou is net terug van een blessure. Ik had wel goede WK gedraaid uh, afgelopen uh, eind maart. Uh, maar daarna raak ik een blessures dus, uh, met de pols. Dus ik ben gewoon bijna zes weken al schakeld. Dat vond ik niet zo mooi. Want nu uh, ik zou ik niet durven wat het echte eindige doel Of de doelstelling. Dus lastig om te inschatten. Want hoe fit uh, ga jij nou spelen in Londen? Ja, nu is het gewoon uh, fit. Dus ik hoop dat het, uh, dat het nu meevalt. En 100% is het nog niet. Maar probeer daar tijdens op te spelen. Echt 100% van te maken. Dat was een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is half vier geweest. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Raymond Serré.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 De politie van Flevoland is bezig met een klopjacht op verdachten van een diefstal. Inmiddels is één man in een rietkraag ontdekt en ingerekend. Zo'n twintig politieagenten met honden en een helikopter... speuren nu tussen Emmeloord en Lemmer naar een vrouw en twee of drie mannen. De verdachten zouden vanmiddag een inbraak hebben gepleegd in Heerenveen. Daarna zijn ze met een auto richting Flevoland gevlucht. De politie werd getipt dat de vluchters zich in de buurt van het dorp Pant bevinden.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 ANWB, verkeersinformatie. Op de A10 West richting Zaanstad staat 3 kilometer verder bij de Koentunnel. A28 van Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 2. De werksmede op de A50 van Arnhem naar Oost... die veroorzaken verder bij knooppunt Ewijk 5 kilometer. En het is druk bij Nijmegen. Het is vooral te merken op de N325 vanuit Duitsland... tussen Beek en Nijmegen 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Zomer. Zometeen een uitgebreid weerbericht. Marco Verhoef schuift aan eerst maar weer naar Frankrijk. De Spanjaarden hebben er zin in, Gio. Die hebben er zeker zin in, want aan de voorkant domineren zij toch wel die kopgroep. En achterin daar is Richie Port even op bezoek bij de dokter. Linker elleboog goed kapot gevallen hoor. Dat kun je wel zien. Het was uh, ja, een valpartij op een vreemde plek eigenlijk. Op een uh, rebeg rechtdoor zonder al te veel bochten. Ik denk dat de heren elkaar gewoon geraakt hebben. De voorwiel tegen een achterbandje aan of zoiets. En daar lagen ze op de grond. Uh, Richie Port en Mark Cavendish Port dus aangesloten bij het peloton. De staart van het peloton. Cavendish zit er inmiddels alweer. ...ruim in. En in dat peloton negen man hebben ze nog over bij Liquigas. Geen enkele renner naar huis. En alle negen rijden ze op dit moment op kop van het peloton. Die Nibali die is wat van plan. Die wil in ieder geval die etappe zegen. En misschien wil die wel meer. Het is toch te hopen dat er nog iets gebeurt... ...in deze laatste bergetappe van de Tour de France. Maar daar vooraan, die kopgroep. Het waren er 17. Inmiddels al lang niet meer Sebas. Nee, er zijn er nu nog drie over als ik het uh, goed kan zien. Dat zijn in ieder geval Azanza en Isa Gieren. En uh, Kadri, die zit uh, daar inmiddels ook bij van uh, A.C. Dezer En Ruben Plaza zat daar eerst ook bij. Maar uh, die uh, Spanjaard met een mooie voornaam trouwens is inmiddels uh, achtergelaten volgens mij. Door Azanza, Isa Gieren en Kadri als ik dat zo allemaal eventjes uh, goed kan zien. En daar op een seconde of twintig achter zit dan uh, ja, zeg maar de, de, het restant van die uh, voormalige kop. Groep. En dat is dan ook het groepje waar de drie Nederlanders in zitten. Waar Laurens Stendam in zit, waar Pieter Wening in zit... en waar Johnny Hogeland in zit op die lange, lange aanloop... naar de Porte Ballet. Uh, sommet, à, uh, 16 kilometer, 6 kilometer zien we nu staan... op een van de borden langs de kant van de weg. Waar uh, de weg smaller en smaller en smaller wordt... daar lange aanloop naar die uh, Porte Ballet. Een Noord-Zuid-verbinding in de Pyreneeën. klim waar we nog niet zo uh, al te lang overheen kunnen rijden. Trouwens, nog niet al te lang geleden is dat de top van die Porto Ballet werd geasfalteerd. De meeste beklimmingen in de Pyreneeën zijn Oost-West... of Oost-Verbindingen, zo u wilt. Maar dit is dus een uh, Noord-Zuid-Verbinding... dat uh, wat betreft die informatie over de Porto Ballet in de koers dus. Drie koplopers, als ik het goed kan zien. Asanza, Izaguirre en K3. 30 seconden hebben zij op dit moment op uh, Ruben, Plaza, Molina. En 38 seconden die, uh, uh, de rest van de kopgroep. Dat groepje gaat Plaza dadelijk dus terugpakken. Maar die drie, die hebben dus al een aardige Oh là là, le plus beau reste à venir avec Sportsommer Tour de France. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB Product Get Getaway. Hold on. Somebody just to see you later, yeah. chola, chola. East Coast. I chola, mama, chola. I Maria, Maria. She reminds me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Fontana, Jean, Maria. Maria. Als de Wietpas volgend jaar wordt ingevoerd, dan moeten veel coffeeshops in Amsterdam dicht. Zegt de Bond van Cannabis-detailisten. En dat is ook slecht voor toerisme, zeggen ze er ook nog even bij. Jan Goos, goeiemiddag. Goedemiddag. Buenas tardes. Ja, zegt het wel. Ja, wat een beetje coffeeshop houden zit nu in Spanje natuurlijk. Ja, nou, volgens andere mensen hebben we dat toerisme roepen. Okay. Uh, Jan, je bent voorzitter van de Bond van Cannabis Detailisten. Uh, als het gevolg, uh, uh, uh, ja, als dit doorgaat, zeggen jullie. dan is dat, uh, uh, ja, dan is dat een, een doodsteek voor het toerisme in Amsterdam. Leg eens uit. Nou, het is uh, niet alleen een doodsteek voor, het, doodsteek voor het toerisme. Het is ook uh, de doodsteek voor het gedogenmaat. Uh, want er is geen, uh, geen zinnig uh, denkend uh, mens in Amsterdam. en ook, denk ik, in andere grote steden, die zich gaat registreren om. Uh, om uh, cannabis te kunnen kopen. Nee, en als, dus dat, je, en, en als je nu vanuit het buitenland komt. dan kan je dat sowieso niet doen. want die pas is alleen maar voor, uh, voor Nederlanders, toch? Ja, het is, het is, ja, het is echt uh, het is een beetje zielig allemaal. Uh, een beetje ja, terug naar de jaren 50, hè, denk ik. Z zijn er echt cijfers van bekend? Wat, wat, wat verwachten jullie dan? Nou, er is toevallig een paar jaar geleden is er een onderzoekje geweest over de, wat er zou gebeuren als een aantal shops in het Wannegebied zouden sluiten. En er is uitgemeten dat gemiddeld 30 tot 35 procent van de toeristen niet meer naar Amsterdam komt omdat er geen koffieshops meer zijn. Ja, 30 tot 35 procent hoor, ik weet je telefoon ja, valt af en toe weg. Het is een, een onderzoek van de, van de universiteit van Amsterdam, hè? van professie uh, professor Dirk Korf. Ja, ja. Het uh, dus, is ja, een goed onderzoek bedoel. Precies, dat heeft te maken met, uh, met het, zeg maar de schoonmaakactie van de Wallen, dat zogeheten 10-12 uh, project. Ja, uh, dat is het van mannen daar de, de Rode, Rode Mopen project. Dat is ook zoiets, want uh, er zijn nog altijd mensen die denken dat Amsterdam een wereldstad is. Maar terwijl we allemaal weten dat het eigenlijk gewoon een groot dorp is. Kijk, zo kennen we de Amsterdammers weer. Lekker mopperen. Zee, uh, luister eens, uh, uh, maar je zegt ook net uh, tussen, tussen de regels door... dat de Amsterdammers zelf waarschijnlijk die wietpas ook niet gaan gebruiken. Nee, uh, er is een onderzoekje geweest uh, in, in de coffeeshops uh, in Amsterdam... door een aantal koffieshophouders. En die hebben een aantal vragen aan hun, uh, en een gewoon. En Natuurlijk de grootste vraag was, wat gaan jullie doen als jullie moeten dat registreren? Nou... De, de, de Amsterdammer die lag daar gek, die gaat echt niet uit de gemeente om een uh, op te om zich te registreren als zijnde uh, als uh, cannabisconsumenten. Dat is en, niet en, helemaal niets in. En, en, en, en, en, en, en, en wat betekent en, dat dan? Dan gaat het de illegaliteit in. Het gaat de illegaliteit in. Het gaat uh, terug naar, uh, naar uh, af. Het is afgelopen met gedoogbaar. Ja. En betekent dat, en te en dat uh, geen leeft geen grens meer. Uh, vermenging van andere goederen, uh, de beschadiging van markten, dat is uh, opgeheven... Het is gewoon einde vooral. Ja. Nou kan ik me voorstellen, vanuit jullie uh, visie gezien, uh, want je praat natuurlijk ook even voor je eigen boterham natuurlijk. Uh, is dit nou een, een, een, een, een, ja, een doembeeld wat jij uh, opwerpt of, of zal dit ook echt zo gaan? Want die gemeente is toch ook niet gek? Ja. Nou laat, de gemeente wil het niet. De, de, de VNG wil het niet, uh, de burgemeesters willen het niet. Uh, de, de, kijk, we moeten even teruggaan naar de kern. De de is in het leven geroepen om de overlast van Coachhops tegen te gaan. Er is in Amsterdam en in andere grote steden hoegenaamd geen overlast van koffieshops. Dus waarom moet je dan zo een draconische maatregel gaan nemen? Ja, dat, ja. dat is het eerste. Het tweede is het zo dat de mensen zich gewoon niet gaan laten registreren. Want ik bedoel, dus elkaar... Legio-mogelijkheden om, om, om softdrugs te komen. Dat is een andere uh, drugs in de ja. maatschappij. Ja, en jullie zeggen van hou die coffeeshops nou overeind... want dan reguleer je het, dan weet je waar het allemaal gebeurt... en heb je veel minder, minder overlast. Uh, voor coffeeshops, bijvoorbeeld in Maastricht... hebben ze al uitgerekend dat daar veel mensen moeten worden ontslagen. Wat geldt, Dat geldt bij jullie dan ook, neem ik aan. Ik denk dat in, in, in Amsterdam duizenden mensen werkloos worden, Dat denk ik. Het is natuurlijk ook nog eens iets zo. Kijk, uh, want de mensen gaan eraan voorbij. Maar de coffeeshop is uh, de meest... Uh, aardgelezen uh, plekken in Amsterdam en ook in andere grote steden waar, de, waar alle soorten mensen van de bevolking, uh, van alle bevolkingsgroepen, uitgekomen, alle getallen, die komen daar naartoe. Het is een soort, uh, het is het Brane café van, uh, van de 2010, zeg maar. Vroeger ja. vroeger het Branecafé was een hoedersplaats, maar dat is nu, dat is nu toevallig vooral in de waken in Amsterdam en daar ben, ben ik heel goed in bekend. En dat is echt een, ja, het is een soort ruimte vrij geworden, de coffee shop en een sociaal point. En dat gaan we allemaal overboord gaan. Gaat er nog wat gebeuren, Jan? Laten we zeggen, in de vorm van een actie of zo? Nou, onze. Wij hebben een advocaat aangenomen, Marie Sopman, die is wel bekend in de straatswet. Zeer goed advocaat. En die is bezig met toch een aantal advocaat om de wiepers van tafel te krijgen. En ik, denk ook, uh, en ik hoop ook dat we, dat we, ja, dat we met z'n allen met, uh, een andere koers gaan, uh, gaan varen. Ja. Dat we bijvoorbeeld op de SPI gaan stemmen. Ja, maar ik wou net zeggen, want zit het er nog in dat als je... Uh, want we krijgen natuurlijk verkiezingen, dus ik bedoel, dit is een plan van, van het huidige kabinet. Uh, dat kan, uh, op die manier kan het ook nog uh, ge, ge, tegengehouden worden? Getekeld, zou ik maar zeggen. Ja, het is natuurlijk zo dat... Uh, ik ben ik altijd uh, vrij liberaal geweest in mijn denken... Maar als ik dan zie wat de VTB allemaal wil, daar monden van opstelten... dan denk ik, maar, nou, dit is toch een liberale Britannia? Ah. Het is, is verschrikkelijk wat ze willen. Het is helemaal geen vrijheid uh, uh, en democratie en alles wat ze in de willen, hebben. Dat hebben ze niet meer, want ze gaan gewoon uh, 800.000 tot een miljoen uh, Nederlanders... die wel eens cannabis consumeren, gaan ze discrimineren. Het is ja. verschrikkelijk. Ja. Ik hoorde je net tussen de regels door al een stemadvies geven. Uh, dat komt dus van de voorzitter van de Bond van Cannabis Detailisten voor de Goede Orde. Uh, Jan Goos, nog een plezierige tijd daar in Spanje. Dankjewel en uh, bedankt dat je me hebt willen aanhouden. Ja, ja. Geen probleem. Oké, okay, hoi Bye, hoor. Ja, Het is nog een uh, ellendig lange weg naar de top van de Porte de Ballet. Ze gaan naar 1755 meter hoogte. Sebastian Timmerman, hoe gaan de Nederlanders omhoog? Nou, niet zo goed Sony Hogeland. Die is er uh, inmiddels afgegaan. Als, uh, als eerste eigenlijk uit die kopgroep. Of ja, eigenlijk achtervolgende groep. Hè. Vooraan hebben we namelijk nog twee man over. Gorga Izagirre en 3. En daar een seconde of 15 naar 20 dan achter. Rijdt uh, de groep met Fuclair met Wening daar nog wel bij. En waar Laure Stendam een beetje aan het elastiek zit en uit die groep is Hogeland dus gelust, gelost. Ik kijk even achterom langs die hele smalle weg naar achteren. Het begin van deze de Portebalais naar Hoogland hogeland is er eentje net voor de ploegleiderswagen van uh, de Rabobank ploeg. Het wordt allemaal ook weer wat grijzer. De bewolking zakt langzaam, zeker over de top heen van die Portebalais naar uh, beneden. En als ik dan uh, voor me kijk, zie ik uh, de volgende rijden. Dat lijkt me Azanza van Kapel. Die inmiddels ook gelost is uit uh, de achtergrond. Maar ze dan een paar keer weer. Uh, heeft over het op zijn porteballet de weg wordt smaller en smaller nu al dus eigenlijk nog maar net begonnen aan de e en in het peloton vallen in ieder geval de klappen want de helft van het peloton is er nu toch al vanaf zo'n beetje door de tempoversnelling ...van de knechten van Vincenzo Nibali... Liquigas op kop van het peloton... ...Bram Tankink zag ik er al afgaan... ...Jens Vogt zag ik er afgaan... ...we kijken hier... ...en uh, nou kijken we weer naar de achterkant van de kopgroep... ...maar daarvoor in het peloton... ...daar wordt nu tempo gemaakt... ...en ik denk dat het dan wel eens heel snel bekeken kan zijn... ...met die voorsprong van 2 minuten en 20 seconden... ...van die twee koplopers... ...Izagira en K3... ...en uh, de voorsprong van minder dan 2 minuten... ...die de achtervolgers nog hebben op het peloton... ...er wordt hard gereden... In het peloton. En ze gaan nu echt beginnen met die beklimming. Dan wil Nibali natuurlijk naar voren schuiven. Dan komen Al die favorieten komen weer naar voren. En dan gaat het spel echt beginnen. Tendam lost nu ook uit de achtervolgende groep. De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker. Cupid draw back your A lover's heart for me Kieupid, Sam Cook. We wisten het, Gio. Die porte Dat is de scherprechter vandaag. Ja, hij is stijl, Hij is uh, smal. Hij is uh, gevaarlijk. Uh, nou ja, gevaarlijk. Gevaarlijk als je bergop rijdt. Natuurlijk zagen we gisteren die valpartij van Chris Horner. In de beklimming van de Obisque. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Maar hij is wel verschrikkelijk lastig. Ik zei het al daarbij. Het peloton. Dan wordt het tempo gemaakt door de mannen van Liquigas. Het is Dominique Nets die daar op kop rijdt. Met Daniel Os in zijn wiel. Dan Basso, Ivan Basso. En Vincenzo Nibali. Dan zagen we boos. Son Hagen met de gele trui met Bradley Wiggins. En die voorsprong, ik zei het, dat zal snel minder worden. Het is al iets minder geworden. Want de twee koplopers, Izaguire en Kadri, die hebben nog maar twee minuten en vijf op dat peloton. Ze hebben zes seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. Want er springt een groepje naartoe. Uit die achtervolgende groep. Valverde zit daarbij met zijn ploeggenoot Rui Costa. Egoy Martinez, dat is de Spanjaard van Scatel. En Levi Lijpheimer zitten nog maar op zes seconden. En dan op een dikke twintig seconden. Daar weer achter de groep met volgens mij nog steeds Pieter Wening. Waar Laurens Tendam nu ook uit is gelost. Tendam rijdt in zijn eentje voor ons op die hele smalle weg langs die rotsmuur op de Porte Ballet. Nu nog tussen de bomen door. Dat zal straks uh, ongetwijfeld uh, veranderen. En Laurens Tendam. die uh, heeft een seconde of tien achterstand... op het groepje met uh, de bollentrui van Thomas Verklaer Terwijl we nu vooraan een samensmelting hebben. Dus hebben we nu zes renners aan de leiding. Isa Gieren en Kadri hebben gezelschap gekregen... dus van Martinez, Costa, Valverde. En uh, uh, de laatste man was Liva Leipheimer. En die hebben 25 seconden... 25 seconden voorsprong op het groepje met Thomas Verclair... die natuurlijk ongelooflijk wordt aangemoedigd... door al die Fransen hier langs de kant van de weg. Hij was al een held, sinds gisteren is zijn helderdom nog weer gestegen. Ja, en nu rijdt hij weer uh, in de spits van de koers... maar niet helemaal in de spits. Hij moet achtervolgen op de Porte-Ballet op de zes koplopers die we nu hebben. Inmiddels is hier aangeschoven Marco Verhoef. Dat betekent dat we gaan praten over het weer. Laten we eerst nog eventjes bij Frankrijk blijven, want ze rijden vandaag door... Ja, de wolken. De ja. meeste zitten natuurlijk ook hartstikke hoog. Ze rijden nu naar uh, 1755 meter. Ja. Maar het ziet er een stuk minder mooi uit dan de afgelopen dagen. Minder warm ook. Ja, ja dat komt natuurlijk door die bewolking. Dat ja. is allemaal wel uh, redelijk logisch. En, uh, de, de wind is een beetje west-noordwest geworden in die regio. En dan uh, komt er vanuit de Atlantische Oceaan, vanuit de Golf van Biscay... komt er vochtige lucht Frankrijk in. En dat wordt dan een klein beetje die Pyrenee dalen ingeblazen. Ja, op een gegeven moment kan dat geen kant meer op. Gaat het omhoog. En als lucht stijgt en vochtig is, dan ontstaat de bewolking. En dat hebben we nu gezien. Gevolgen zijn dat de zon geen kans maakt in de dalen. De overigens steken er wel bovenuit. En dat zie je goed als je naar de satellietfoto's kijkt. En met name aan de Spaanse kant is dat het geval. Maar ook nog wel in delen van, van de Franse Pyreneeën. Of ze ook zo hoog komen dat ze boven die wolken uit gaan komen. Dat is een beetje de vraag. Denk het net niet. Komen we net niet hoog genoeg voor. Maar wat je wel ziet is dat je dus op die toppen eigenlijk de wolk inrijdt. Ja, Dan noemen we dat mist. Maar eigenlijk rij je dus gewoon met je hoofd in de wolken. Uh, dat doet ook iemand anders met zijn hoofd in de wolken. We hebben weer een ontsnapper Gio. We hebben weer een ontsnapper. Het is de winnaar van de Ronde van Zwitserland. Rui Costa. Een man die dus ook al een keer een toeretappe heeft gewonnen. Dat was in het Centraal Massief. Daar kwam hij als eerste over de streep. Ook een aankomstberg op. Wie weet, misschien gaat hij dat kuntje vandaag weer aanhalen. Hoewel het is nog ver. En daarachter in het peloton wordt nog steeds hard doorgereden. Inmiddels de voorsprong van Rui Costa op het peloton. Teruggelopen tot 1'56. Costa dus met achter hem aan. Leipheimer, Valverde, Kadri, Martinez en en daarachter een groep met één Nederlander of twee Nederlanders. Pieter Wenning is de enige Nederlander die daar nog in zit. Maar Laurens de Dam hangt echt maar op een meter of. Nou, 40-50 achter dat groepje. Gaat nu weer staan op de pedalen uit het zadel. Kom op, Laurens. Probeer in ieder geval terug te keren in die groep. De Nederlander die zo verschrikkelijk goed in vorm is in deze Tour de France gisteren zich heeft laten zien. En dat vandaag gewoon opnieuw doet. Onder de bomen of onder de takken van de bomen door. Die eigenlijk over de weg heen hangen op deze Portabales. Het smalle weggetje dat langzaam omhoog kruipt. We zijn zo'n beetje halver de halverwege de heuvel om het zo maar eventjes uh, mooi te omschrijven. En Laurens Tendam keert langzaam weer uh, terug in de richting van dat groepje met Fuclair in de bolletrui. Waar ook Pieter Wening nog altijd heel goed netjes een beetje halverwege dat groepje meegaat. Peloton dat komt dus wel dichterbij zit inmiddels binnen de twee minuten van de koploper van Rui Costa. Het is uh, nog ongeveer zeven kilometer klimmen naar uh, de top van de Port de Ballet. We hadden het over het weer in Frankrijk. We trekken het eventjes uh, naar Nederland door. Marco? Uh, klopt het nog dat de zomer er wel aankomt? Ja hoor, die zit er uh, stevig aan te komen. Je zou het haast niet zeggen als je nu naar buiten kijkt. Uh, toen ik hier uh, de straks naar reed, uh, toen uh, had de ruitenwissers... het erg moeilijk, want er zitten een paar hele felle buien boven Nederland... waar het eventjes echt hoost. Ze duren gelukkig niet zo heel lang. Ze trekken redelijk vlot door. En uh, daarachter, vanuit het noordwesten, begint het nu wat op te klaren. Overigens is het niet zo dat we er nu al zijn. Want ook morgen kan er nog wel een enkele bui vallen. En valt de temperatuur nog tegen? Want 17 tot 19 graden is natuurlijk fris als je weet dat het normaal... 22 graden moet zijn. Maar goed, morgen al wel duidelijk veel minder buien, meer zon en minder wind. Dus voor het idee is morgen toch echt al wel beter weer dan vandaag. Kun je aangeven of we volgende week gewoon met ons tentje op een camping kunnen zitten zonder dat we in de modder zitten? Ja, daar ga ik wel van uit. Ja, ik denk dat het vanaf zaterdag een flink aantal dagen misschien wel een hele week droog gaat blijven. Je zou het bijna niet geloven. En buiten dat... Zeg het nog één ja, keer. Een week droog misschien wel, ja. En, maar goed, de prettige bijkomstigheid is dat ook de zon flink gaat schijnen... en dat de temperatuur langzaam maar zeker omhoog gaat. In het weekende, zaterdag gemiddeld zo'n 19, 20 graden. En zondag 21 zitten we al in een stijgende lijn met zon. Ja, ik denk dat je korte broek gewoon al aan kan. Alleen s'avonds zal het nog wat vlot afkoelen. Maar de temperatuur gaat daarna verder omhoog. Dinsdag hou ik het voorlopig op 25 graden. En wat is nou normaal, zei je? 22? 22, ja. Dus het is niet schokkend dat we er echt boven zitten. Maar jongens, kom, waar komen we vandaan? Hè? Kijk, dat bedoel ik. Heerlijk. Dankjewel, Marco Verhoef. We zitten in de 17e etappe van de Tour. We finishen straks in Piragüde. En uh, we hebben dus die Rui Costa vooruit. Maar ik kijk even uh, met een schuin oog naar de tv. En ik zie volgens mij Pieter Weding daar ook achteraan gaan. Uh, en dan een achtervolgende groep waar Ten dan nog ergens uh, aan hangt. Kortom, spanning en sensatie. Een peloton moet er ook nog aankomen. We verwachten misschien nog wel een aanval op die gele trui. Kortom, blijf gewoon luisteren naar deze uitzending van de Radio 1 Sportzomer. De komende uren het vervolg natuurlijk van deze etappe. Nog ongeveer 6 kilometer klimmen is het naar de Port de Ballet. En daarna dus nog de beklimming de Peragude. Nou ja, nog 38 kilometer in totaal. U kunt het volgen bij Tim en Tom en Bart en Raymond. Ze zijn allemaal binnen. Wat ons betreft tot morgen. Bye.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 Iedere zaterdagochtend tussen half elf en elf naar de hoogtepunten van de week. In dit is Radio 1. Bjorn Borg, is de you speaking over there? Yes I'm speaking. Weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op Alpe d'Huez was? Speel dan nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wielertrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Touren. Ga naar Facebook.com slash Nederland en win.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 Free Kingdom van Ben Howard. Dit is Radio 1.